2 uur. Dit is Radio 1, met Jeroen Snel. In Dit is de Dag, Topadvocate Benedikt Fiek over de Nederlandse strafmaat. Delen we laffe strafjes uit of hebben we een deugdelijk rechtssysteem? Nu eerst het NOS Journaal met Marjan Koekoek. Het Openbaar Ministerie kan nog geen inhoudelijke reactie geven... op het rapport uit Roemenië waaruit blijkt dat een deel... van de gestolen schilderijen uit de kunsthal is verbrand... Justitie wil de inhoud van het rapport eerst bestuderen. Experts hebben vastgesteld dat er schilderijen verbrand zijn, maar het blijft onduidelijk om welke schilderijen het gaat. Wel spreekt het OM berichten in de media tegen dat agenten die afkwamen op de inbraakmelding bij de kunsthal de verdachten nog hebben gezien. Het AD schreef vanmorgen dat een van de agenten nog heeft gezwaaid naar de daders. Maar volgens het OM blijkt uit de verklaringen van de verdachten niet dat ze agenten zijn tegengekomen.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 Nou, er was dus maar één ambulance, er was geen medicatie en er is niet betaald voor de verzorging. Het gaat volgens de advocaat nu heel slecht met de twee uitgezette mannen. Hij heeft staatssecretaris Steven gevraagd om in te grijpen. Op het Afrikaanse eiland Zanzibar, voor de kust van Tanzania... zijn twee jonge Britse vrouwen met zuur overgoten. Ze liepen gisteravond door het centrum van de hoofdstad... toen twee mannen op een motor voorbij reden... en een bijtende stof in het gezicht spoten. De twee 18-jarige vrouwen uit Manchester... hebben verwondingen in hun gezicht en op hun schouders en rug. De Britten werken als vrijwilliger in een school op Zanzibar. Het is niet duidelijk waarom de Britse vrouwen zijn aangevallen. Bischop Jan Bluisen is overleden. Bluisen was van 1966 tot 1983 een van Den Bosch. Hij was bekend vanwege zijn verbondenheid met progressieve bewegingen binnen de kerk. Zoals de 8 mei beweging en de Marienburg vereniging. In Den Bosch zijn de doodsklokken van de Sint Jans kathedraal geluid. Johannes Bluisen was 87 jaar.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 En wij gaan zo verder met Dit is de Dag, blijf bij ons.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel. Een hele goedemiddag. in Dit is de Dag. Gaan we het hebben over de invloed van de media op de rechtspraak. En die gaan we eens onder de loep nemen. En dat doen we met topadvocaten Benedict Fiek. Die de Peter R. de Vrieze onder ons eens een spiegel wil voorhouden. Mevrouw Fiek, goedemiddag. Heeft u een goede band met de misdaadjournalistiek van Nederland? Niet met uh, iedereen. Met wie niet? Um, nou ja, dat is denk ik, wel een, uh, een publiek geheim. Uh, in ieder geval niet met uh, een uh, journalist van de Telegraaf. John van John de Heuvel. Van de Heuvel. Um, uh, dus met name met, uh, met hem uh, heb ik een verstoorde relatie. Nou, dat wordt een gezellig gesprek uh, zometeen. Ondernemer Cor van Zadelhof draait al jaren mee in het vastgoedwereldje... Hij verdiende daar een leuk zakcentje mee en is uh, momenteel druk bezig met een nieuw project, het Volkshotel. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Meneer Van Zadelhoff, goedemiddag. Weer een goedemiddag. nieuw project, uh, terwijl u toch ook zou kunnen genieten van uw centjes op Barbados bijvoorbeeld. Nee, maar dit is een, een deelname. Wat, wat wij hoofdzakelijk doen is jonge ondernemers die met een goed plan komen daar een financiële uh, ondersteuning geven. Dat is leuker dan op Barbados zitten. Maar ze doen het uh, zelf ook voor een stuk. Hè. Het is niet zo dat wij dan alleen de financier zijn. Men komt met een goed plan. En, uh, nou, dat is een leuk plan. En het Volkskrantgebouw vond ik vanaf het begin een prachtig plan. Prachtige locatie. Een uh, leuk gebouw. Een beetje vergelijkbaar, maar wat anders dan het oude Renault-gebouw. Maar uh, de, die straat is goed... De hele, de, de, de Fleet Street moet eigenlijk weer Fleet Street worden. Waar de pers vroeger zat, zoals in Londen. Zometeen meer, verder aan tafel een spreeuwtje op de menukaart. Dat moet toch kunnen, of niet? Dat bespreken we met eh, boswachter Frans Kapteins. En uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD. Of via onze website, ditisdedag.nu. Ja, Benedikt Viek. Top topstrafpleiter in Nederland, een land uh, waar media veel belangstelling hebben voor rechtszaken en uh, dan in het bijzonder ook voor de advocaten. Waar het uh, eigenlijk normaal is dat advocaten een rol spelen in, in populaire televisieprogramma's waar ze als BN optreden. Ik noem een RTL Boulevard. Maar meestal zijn dat de mannelijke collega's en niet zozeer de vrouwelijke. Hè? Steekt u dat? Helemaal niet. Ik moet er niet aan denken om een rol te spelen in RTL Boulevard. Bent u zo bescheiden? Nee, ik ben helemaal niet bescheiden. Ik geloof niet dat dat een woord is dat helemaal bij mij past. Maar ik, euh, ik vind RTL Boulevard een, uh, een oppervlakkig amusementsprogramma. Uh, ja, Toch heeft er heel veel zaken gedaan die uh, volop in het nieuws waren. Ik noem uh, de, de zaken rond Jan Dirk Paalberg, uh, Dino S, uh, Badahari. Allemaal waar de media massaal bovenopsprongen. Doken. Doken zelfs. Mm -hmm. uh, laten we eens Badahari, vrij recent, uh, eruit pikken. Hoe, hoe kijkt u terug uh, tot nu toe op de media-aandacht uh, rond uw cliënt? Nou, in, uh, in de, uh, precies een jaar geleden, toen ik uh, vakantie had... toen explodeerde uh, de Nederlandse pers, en met name de rollpers... over die zaak. En aangejaagd uh, door uh, de stukken van, uh, van de heuvel in de Telegraaf... En dat was gewoon, iedere dag was dat bingo. Uh, dan werd je um, belaagd door de roddelpers. En um, nou, ja er dat was, dat was geen houden aan. Het was onvoorstelbaar een lawine aan media-aandacht. En dat was natuurlijk een samenspel van factoren. Dat was natuurlijk niet alleen maar de zaak van mijn de Jens, maar dat had natuurlijk ook te maken met de vriendin... die hij inmiddels had. En, en Gullet. toch een bekendheid in ons land. En alle smeugheid die daar omheen ja. uh, hing. U zei, en, u, u was op vakantie? Ik was, ik was in het begin van de zaak... Uh, in het buitenland ik op, een, In het buitenland, ja. Dus u kon ja. geen damage control uitoefenen? In een die kantoorgenoot zin? van mij uh, gelukkig wel. Maar uh, het uh, controleren van schade... Uh, aangericht door de pers... Uh, dan moet je van... Buitengewone huizen komen. Dan zou je bij wijze van spreken. Berlusconi moeten heten. En alle persen platleggen. De, maar de pers om, bezitten. Ja, de pers de, bezitten. Ja. Nee, maar het is echt onvoorstelbaar wat er dan gebeurt. Je hebt ja. er geen grip op. Het, uh, het gaat buiten je om. U um, noemt uh, John van Heuvel, De Telegraaf. Ja. Uh, grote koppen natuurlijk in de krant. Ja. Maar was het niet zo dat uw cliënt Baddehari. Uh, in eerste instantie zelf van de Heuvel belde. met dat verhaal: Ik heb het niet gedaan? En dan ging het over. Uh, ja, de nou, zware is, mishandeling in de Amsterdam er een, Arena. Er is een publicatie geweest in de Telegraaf... maar dat was niet bij Van der Heuvel, maar bij Evert Zandtegoets. En uh, in dat interview heeft hij inderdaad een bepaald standpunt ingenomen... Um, en, um, omdat hij op dat moment meende uh, op die manier aan damage control te kunnen doen. Mm -hmm. Nou, dat is allemaal buitengewoon genuanceerd en anders geworden, later... Maar goed, um, uh, om nou te zeggen dat uh, zijn, eerste zijn eerste interview de oorzaak is van de persexplosie, dat is naïef om dat te denken. Maar goed, als je zelf nou, wel de pers ja. zoekt als cliënt als Nee, Hij belde of hij zat er tegenover. Nee, het nee, nee, nee, nee, goed, zegt nee, u zelf. Hij, er was een publicatie, uh, een internetpublicatie op een site uh, over wat hij gedaan zou hebben. En dat was het begin van de, de, de, de, de, de persrun op hem. Het, het heeft u uiteindelijk toch verbaasd nee. hoe die run plaatsvond. Nou ja, het is iedere keer weer een herbeleving van een run... die je al eerder hebt meegemaakt, maar het is steeds heftiger en onvoorspelbaarder. Het, het wordt steeds uh, erger in Ja, ons land. Omdat, omdat het natuurlijk niet alleen maar uh, de, per, de, de geschreven of de, uh, de televisiepers is. Maar je hebt ook internet en je hebt ook Twitter. En je hebt ook, um, uh, nou weet ik veel wat er allemaal verder nog is. Maar het wordt door de mediasering van de samenleving... wordt het groter, heftiger en ja, uh, niet te controleren. Maar toch heeft u zelf ook wel interviews gegeven over Badahari en de zaak? Eentje. Eentje. En dat dan met het OM ja. nu weer niet in dank af, geloof ik. Nou, het OM moet niet piepen. Want het OM uh, um, doet, uh, doet zelf van alles om uh, dingen naar buiten te brengen. Dus uh, ik, uh, ze moeten mij. Ze kunnen mij in ieder geval niet verwijten dat ik in deze zaak de pers heb gezond. Maar, maar zo, Als ik één interview het, ja? geef over zo'n lange tijd. terwijl alle. Uh, bagger over mijn cliënt wordt heengesmeten, dan denk ik zelfs dat ik nog te weinig in de pers ben geweest. En ik was er ook allergisch voor, het... want er hoefde maar iemand te bellen, en zeker Albert Verlinde. Oh, die belde u persoonlijk? Ja, en daar, daar, nou, die belde mij niet persoonlijk, maar, maar daar, we, ja. daar was ik zo allergisch voor, dat ik ook met hen niet eens meer gecommuniceerd heb. Uh, ja. Niet dat, dat, een, uh, dat ik daar een schouderklopje voor moet hebben, want uh, no no in tegendeel. Nog even uh, voor nu. U zegt dat het OM heeft veel uh, de pers heeft gezocht. Nou, de, te veel dan in, in, in dit geval? Nou, in deze zaak heb ik aangifte gedaan tegen de politie. En het OM is natuurlijk de baas van, uh, van de politie. Uh, omdat ik uh, meen uh, te hebben kunnen duidelijk maken dat de politie de um, informatieverschaffer is geweest. Aan de Telegraaf, aan John van der Heuvel. Ik heb ook aangifte gedaan tegen de politie van het plegen van een strafbaar feit. Want het is namelijk strafbaar om dat te doen. En dat onderzoek, het Rijksrechercheonderzoek, dat is nu afgerond. En dat rapport ligt hopelijk. Nu ook bij mij op kantoor. Ik ben net terug uh, van vakantie. Dus dat is nog dus best dat, spannend. Dat is heel erg spannend. En dan Daar heeft ben ik u heel benieuwd naar. Achteraf uh, misschien minder moeite met John van der Heuvel, maar meer met de politie die het in handen van deze verslaggevers speelde. Dat, nou, ik, mijn problemen met John van der Heuvel zijn uh, uh, groter dan dat. Die, die <laughs> hebben niet alles te maken met de nee, nee, nee, dat zijn meer dingen. Goed, we gaan eens even luisteren naar een paar voorbeelden... spraakmakende voorbeelden uh, van strafzaken in de media. Na afloop van de uitzending uh, werd mijn geluid afgedaan en op dat moment was Joran opgestaan. En even later uh, kreeg ik een uh, wijn in mijn gezicht. Ik nog meer water, nou, eerst meer. Ja. Ik stromend water hebben. Uh, hier om de hoek is stromend water. Oh, okay. Zes jongens en één volwassen man staan al de hele dag voor de rechter in Lelystad. Ze worden ervan verdacht. In december grensrechter Richard Nieuwenhuizen te hebben doodgetrapt... na een voetbalwedstrijd in Almere. De aanwezige verdachten zijn 16 en 17 jaar. En een vader die wordt zelf ook verdacht van doodslag. Nou, er liggen in de zaak van de mishandeling van Koen Everink getuigenverklaringen. Maar dat is ook technisch bewijs. Er is een theedoek aangetroffen. Daar, daar is Baderhari kort na dat incident mee gezien. Die had hij ons hand gewikkeld. Hij heeft de verkeerde schoenen ingeleverd waarschijnlijk, althans dat denkt de politie uh, En dan zijn er nog een aantal uh, andere zaken, in totaal uh, acht andere strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht. Ja, u heeft last van dat soort berichtgevingen, Benedikt Fiek, maar ik vind het als burger zo interessant. Tuurlijk. Want je hoort ja, de achterkant van het verhaal. Nee, je hoort feiten. helemaal niet de achterkant. Je hoort... oh, zo lijkt het dan. Je hoort een, uh, een vlokje van het verhaal. En, uh, een verkeerd dat... vlokje? Een onjuist ja, ja, ja, vlokje? Er kan soms wel eens een, een juist vlokje um, uh, gerapporteerd worden. Maar het is, dat is ook het hele punt in strafzaken. Um, de pers uh, denkt volledig te zijn in het rapporteren... van wat er aan de hand is in een strafzaak. En um, het, uh, de, de lezer of de luisteraar of de kijker... die denkt volledig geïnformeerd te worden over wat er aan de hand is. En dat is nooit het geval. Ik zeg niet dat is niet altijd het geval. Dat is nooit. Het dat geval. weet u zeker. Dat weet ik 100% zeker. Omdat alle nuances die in, um, uh, die in een strafzaak zitten, die zitten in het, uh, in het dossier. Die komen do niet allemaal in de media. Die komen natuurlijk niet allemaal in de media. Nooit volledig, maar het is toch wel eens correct. De feiten die dan komen, dat die dan wel voor 100% kloppen. Um, uh, ja, het is, het is soms als je de nuance wegdenkt. He, op het moment dat een rechter geoordeeld heeft over uh, schuld of onschuld... Um, kan je als burger je op het standpunt stellen... dat het oordeel van de rechter een correct standpunt is. Want je zult een rechterlijke uitspraak moeten honoreren. Kan het ook zijn dat je natuurlijk in hoger beroep gaat... waardoor dat standpunt nog eens onderworpen wordt... aan een, uh, een hogere rechter die daarover gaat oordelen. Maar de publiciteit over een strafzaak is... Uh, eigenlijk altijd onvolledig. Ja. Hoe zien andere gasten dat hier aan tafel? Uh, kijken jullie graag naar programma's waarin eens uit de doeken wordt gedaan... hoe het zit met een bepaalde strafzaak? Nee, Frans ik, geef er helemaal, ik geef er helemaal niets om. Het enige wat ik wel eens kijk is een, een, een Engelse detective... maar dat heeft er hier niks mee te maken. <lacht> Cor van Zadelhof? Nou, ik kan me soms ergeren aan het OM... als, uh, uh, als er iemand verdacht wordt van een strafzaak... Het strafbaar feit uh, dat dat dan met grote poeha op de frontpagina's van de kranten wordt ge, gesmeden. En, uh, terwijl er nog helemaal geen proces is. En ik vind dat vaak heel unfair naar de verdachte toe. Want en die is al veroordeeld. Voordat die proces is, proces is begonnen. U praat een beetje vanuit uw eigen beroepsgroep, de vastgoedsector. Ja, ik praat uh, inderdaad over de vastgoedsector. Uh, het laatste geval van multi multivastgoed. Waar iemand verdacht wordt. En dan drie keer de frontpagina krijgt. Uh, waarvan ik zeg, ja jongens, uh, bewijs het nou eerst eens. En waarom moet dat dan nu uh, naar de pers toe? Waarom moet dat naar buiten? Is dat om een beetje indruk te maken? Hoge nou niet nee, alleen nee, indruk. Nee, dat, ik vind, maar daarom ik vraag me af of de OM daar gerechtigd toe is om dat te doen. Nee, maar en als ze ertoe gerechtig zijn, ja. zou ik dat toch uh, half niet verbieden. waar dat grote schade aan kan richten aan de reputatie van anderen. Want in een aantal gevallen blijkt dan dat het een onterechte verdachtmaking ja. is geweest. En niet is altijden. de schade desal niet meer binnen die Fiek? Mm -hmm. uh, hoe ziet u dat? Nou, dat kan uh, gigantische gevolgen hebben. Want ik weet ook uit ervaring dat als um, de publiciteit maar groot genoeg is. en je bent nog steeds verdachte en dus er is op geen enkele manier bepaald dat je iets met zo'n zaak te maken hebt. Dat ondertussen je wel um, uh Um, uh, uh, een civiele dood sterft. En wat ik daarmee wil zeggen, dat is dat banken zich terugtrekken, dat contracten worden ontbonden, dat uh, cont uh, contractuele partners niet meer in jouw nabijheid oh. willen worden gezien. En die schade die is niet ja. eens te overzien. Totaal Mensen worden geïsoleerd totaal worden van, kalt van de maatschappij. Bijna. Ja. En soms, soms um, uh, bestaat wel eens het vermoeden dat dat ook de bedoeling is. Dus dat, um, dat... De bedoeling al... van het OM, zegt u? Dat het de bedoeling is om uh, iemand in die fase... Um, al te confronteren met maatregelen... die ze zelf later via de rechter willen laten opleggen. Want ze weten wat, um, uh, wat de consequenties zijn... Als ze... Dit ze, het Openbaar Ministerie, ja. als dit uh, via de pers uh, bekend wordt. En zeker hè, de, de persoon Doelberust. die u noemt... Uh, ja, doelbewust. Je moet het kunnen bewijzen voordat je die term uh, gebruikt. Maar als je kunt aantonen dat de publiciteit het directe gevolg is... van alles wat het Openbaar Ministerie naar buiten brengt... en het OM ook heel erg goed weet wat de consequenties zijn van die publiciteit... dan vind ik dat doelbewust. Ja, nou, maar dan wat dan is het... de reden waarom mogen ze het naar buiten brengen? Mogen ze het naar buiten brengen? Überhaupt? Blijkbaar. Ze, nee, ze mogen naar buiten brengen dat iemand verdachte is... Ja. maar ze mogen natuurlijk geen inhoudelijke... Uh, onderdelen van het dossier naar buiten die brengen. Extra Want dat is, dat die extraatjes, die hoeven ze niet. Dat nee. is een strafbaar feit. Is dat bijvoorbeeld bij ba strafbaar. Badr Hari ook gebeurd? Ja, uh, ja dat, dat is... is bij Badr Hari ja. ook gebeurd. Ja. En dat is strafbaar. Dat is namelijk um, het schenden van uh, je ambtsgeheim. En dat is gewoon een, een misdrijf. Waarvan u zegt, uh, later op kantoor uh, ziet u of het uh, OM en de politie... inderdaad daarin uh, de zaak Badr Hari ja, te ver zeer. zijn gegaan. Ja. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk zaken... Uh, denk bijvoorbeeld aan de grensrechter Richard Nieuwenhuizen waar het volk zo van ondaan is... Uh, dat je behoefte hebt aan informatie Tuurlijk. en nieuws... door middel van de programma's om iets mee te krijgen van die zaken. Tuurlijk, dat snap ik ook. Ik begrijp het zijn hele heel verschillende goed. zaken. Je Als je niet... het over een, ja. een, een fiscaal uh, delict hebt of over een financieel delict... is heel wat anders dan zo'n publieke zaak. Dat schokt hm. toch ook niet maar de samenleving? De, de, de, de, het het gaat er gewoon om een andere manier dat het, het OM ja. bewust zaken naar buiten brengt... Uh, wat, uh, waar ze de consequenties kennelijk niet van overzien... of juist wel overzien. En de vraag is, mag dat? Is dat geoorloofd? En ik vind dat het OM dat niet mag doen... als je een ander onevenredig daarmee al benadeelt... terwijl helemaal nog niet vaststaat of het een, uh, een reële beschuldiging is. Duidelijk, Bene, Benedict Fick, uh, bij de zaak van Richard Nieuwenhuizen... Uh, nou, de, de pers is ermee bezig, het publiek is ermee bezig... maar ook de rechters misschien. Tuurlijk, die mensen zitten niet in de Ivoren Toren. Die, die krijgen, krijgen ook, ook die publiciteit ja, mee. Tuurlijk, tuurlijk, vanzelfsprekend. In hoeverre heeft dat invloed op de straffen die vervolgens worden uitgedeeld? Dat weet je nooit, want je, kunt natuurlijk, je zit er niet bij als uh, straffen worden bepaald. Het kan soms zelfs zo zijn dat rechters uh, willen laten zien... dat ze zich niet hebben laten beïnvloeden door de publieke opinie... Door, daar, door bijvoorbeeld een paar straf daaronder te gaan zitten. Dus je weet, dat is natuurlijk net zo goed invloed van publiciteit. Je weet het niet, maar ik denk dat de mens bewust... en vooral onbewust altijd beïnvloedbaar is... Dus dat zal zeker een effect hebben. En om het voorbeeld, om even terug te grijpen op die zaak van Harry... Um, daar is zoveel publiciteit in geweest... dat het ook lijkt alsof de prioriteiten die daar gesteld zijn qua opsporing... Ja, dat die, die vind ik gewoon volstrekt excessief. Hè. Bedoel, er is zo uh, excessief getapt en, en, en van alles onderzocht. En de meeste uh, idiote verklaringen die zijn van links naar rechts, naar, van onder naar boven uh, uh, gecontroleerd. Als je ziet hoeveel capaciteit en geld er in die zaak is gestoken... dan denk ik wel dat het erop lijkt dat de publiciteit die losgebarsten is rondom die zaak... daar wel van invloed is geweest op de wijze waarop het OM die zaak heeft opgepakt. Kunt u het vervolgens gebruiken? in uh, uw pleidooi? Tuurlijk, zeker. Want ja, als die al hangt voordat uh, de rechter een oordeel nou, heeft ik geveld. Heb, ik, um, uh, ik heb een hele onpartijdige rechtbank gehad. En ik, uh, daar beklaag ik me in het geheel niet over. Hm. Want ik heb mijn cliënt uh, uh, toch relatief snel op vrije voeten gekregen. Vooralsnog. Vooralsnog. Ja. Recent uh, speelde er de zaak rond het doodgereden jongetje Donny Roch. Mm -hmm. En ook die zaak wekte nogal wat beroering. De verdachte staat voor de rechter in Den Haag. voor het doodrijden van de 13-jarige Donny Roch. 240 uur taak, vier maanden voorwaardelijke zelfstandigheid. En drie jaar rijontzegging. Als je in je achterhoofd, hou je er wel rekening mee. Maar dat het zo laag uh, ingezet werd. dan moet zijn advocaat nog gaan pleiten. Wat blijft er dadelijk nog over. Oh, als de eis bekend wordt, wordt het al onrustig op de publieke tribune. Mensen zijn echt woedend omdat ze het idee hebben dat die strafeis zo ontzettend laag is. Gewoon uh, belachelijk. Je kan dus eigenlijk zomaar een jongen van 13 doodrijden. Naar beroering in de rechtszaal. Uh, uiteindelijk uh, zijn er veel zwaardere straffen uitgedeeld dan het OM voorstelde. Mm -hmm. Want... Uh, een 21-jarige Bulgaar was het die deze 13-jarige jongen doodreed. Die, die kreeg in eerste instantie of werd in eerste instantie geëist... vier maanden en een werkstraf van 240 uur. Mm -hmm. nou, dat is een aantal jaar gevangenisstraf geworden, geloof ik. Nee, nee, nee. Wat is het geworden? Het is negen maanden waarvan twee voorwaardelijk geworden. Oké, okay, nou, ja. in ieder geval zwaarder ja. dan wat ja, het OM zeker. eiste. Ja. Dus toch door druk van... Het publiek staat dan hier buiten? Het staat sta er volledig buiten. Die rechter die heeft dat dossier beoordeeld op de mate van onvoorzichtigheid. En als je in het uh, verkeersstrafrecht uh, veroordeeld wordt... dan zijn er verschillende gradaties. Als je gewoon onvoorzichtig bent... Hè, je, zit, uh, je zit aan je oor te krabben en je rijdt per ongeluk door rood licht... Bijvoorbeeld, mm -hmm. He, en je rijdt over de teen van iemand, oog je je of aan je oogkruid, of, of, uh, of felle, zon. felle zon, ik noem maar je wat. Nee, dat is dan weer een van buitenkomende Ja, Dat ja, dan oorzaak. kan je zelf niet meer. Ja. Okay. Maar goed, je bent wel onvoorzichtig. Dan, dan, dan, dan val je in een andere categorie straffen, natuurlijk. Maar als jij hoogst onvoorzichtig bent, hoe roekeloos bent... als je verleden er ook nog eens zo uitziet... en als het ook nog eens blijkt dat je uh, tussen je strafbare, laatste strafbare feit... en je berechting ook nog een paar keer roekeloos bent geweest... Ja, dan is het helemaal niet zo raar dat de rechter denkt... OM, zijn jullie helemaal gek geworden om zo laag in te zetten? Wij, wij beoordelen deze zaak um, uh, op de manier die de zaak ja, verdient. De dus de ik vind dat niet we, zo raar. Blijkbaar niet alle feiten op een rij... De, de rechter heeft in ieder verdachte. geval gemeend om zwaarder te moeten uh, bewegen, verklaren. omdat de het dossier van deze zaak. Als we het hebben over de strafmaat in Nederland... dan zijn er veel mensen en uh, ook politici uh, die, die vinden dat het een tandje harder mag. Dat de strafmaat uh, onder de maat is in ons land. Nou, Dat is raar, want dan moeten ze even over de grens kijken tenzij ze ook vinden dat het over de grens allemaal zo beroerd is. Um, uh, maar Nederland straft niet licht. Sterker nog, Nederland hoort bij de landen waar het zwaarst gestraft wordt. En waar de, bijvoorbeeld de, de, de regelingen om uh, vervroegd vrij te komen... ook de zwaarste zijn. Ja, in Spanje zit je de helft van je straf uit. In België zit je soms een derde van je straf uit. In Nederland zit je standaard twee derde van je straf uit. En soms zit je je hele straf uit. Dus het is dat, is um, ja, dat is dat geroep in de politiek, waar, um, ja. waarvan ik denk van het is alleen maar opruiend bedoeld. En uh, ook zo zinloos. Uh, want. Um, ja, je, moet ook, je moet ook altijd er rekening mee houden... dat iemand teruggaat naar de maatschappij. En ik vraag mij af of de maatschappij er zozeer bij gebaat is... om um, een, een, een, een buskruidvat terug te krijgen... Uh, terwijl dat ook uh, anders Want, had gekund. Het is een buskruidvat als je een zwaardere straf hebt gehad. Nou ja, het regime uh, in de gevangenissen wordt steeds soberder. En er wordt helemaal niks meer met gedetineerden gedaan. Die dus zitten hoe langer drie... je ziet, hoe slechter je eruit komt. Nou, je komt er natuurlijk toch uh, um, je komt er niet beter uit. Ja, het in... is gewoon een hogeschool van. Uh, van een, soms van het bedenken van nieuwe strafbare feiten... of je komt er gefrustreerd uit. En er zitten heel veel psychiatrische uh, uh, patiënten mm. ook in de gevangenis. Nou, dat is heel erg kwalijk. In het geval van uw cliënt Badahari uh, uh, is het dan positief voor hem... om het zomaar te zeggen dat hij even uh, op vrije voeten mocht blijven... dat mm -hmm. hij zijn carrière kon voortzetten. Mm -hmm. uh, maar dat is straks toch wel anders als de zaak wordt hervat. Nou, dat zullen we zien. Dat gaat de rechter beslissen. Want hoe ziet u wat dat betreft de toekomst in de gemeente zaak? Ik zie de toekomst uh, goed tegemoet. En dat houdt in dat u ervan uitgaat dat... Ik ga nooit ergens vanuit. U hoopt alleen maar dingen. Ik hoop niet alleen maar dingen, ik verwacht hoogstens dingen. Ja. Ja. Uh, tot slot, uh, uw collega Meijering van uw kantoor... Uh, ja, die, uh, we begonnen dit gesprek over de media, die was op... Opeens te zien in een opmerkelijk televisie-interview begin dit jaar. In januari was het bij de collega's van Nieuwsuur. Dat was een beetje een fitty, zoals ze dat dan vandaag de dag noemen... Eh, tussen uw kantoor en dat van Abram Moskowitz. Nou ja, het, was, het, het, het, kan, het kan zijn dat het overgekomen is als een fitty. Um, op dat moment uh, was mijn kantoorgenote de advocaat van Estelle Kruif. En, uh, Hij had zaak, de zaak overgenomen, ook van uh, Moscovici. Hij ja. had de zaak overgenomen en er lag een uh, cliëntenbelang... om te ageren tegen uitlatingen die door Bram Moscovitsch waren gedaan. Ja. Tot slot, kunnen we concluderen dat de media... wel of niet een positieve bijdrage heeft in uh, het vak dat u uitoefent? Daar ben ik heel opportunistisch in. Als het, uh, als het bijdraagt aan... Uh, de ontwikkeling in een zaak die ik doe, dan ben ik er uh, automatisch tevreden mee. En anders niet. Dus u gebruikt de media als het u uitkomt en anders niet? Absoluut, ja. Hoe ziet u dat, Cor van Zadelhoff? Lijkt me een prima uitgangspunt. Media gebruik als het je uitkomt. En ik heb hier een nieuw uh, woord geleerd. Uh, roepige getoeter of... Geroeptoeter. Geroep geroep <laughs> ja, dat is wel een mooi woord. <laughs> is dat Klop. een officieel woord? Uh, het wordt vaak gebezigd. Het wordt wel gebruikt. <laughs> hoor. Ja. Frans kapteins. Ja. Nou, wij gebruiken de media heel erg veel. Want we willen juist proberen te laten zien dat onze Nederlandse natuur zo ontzettend mooi is. Ja, goed. Ja. Straks meer in Dit is de Dag. Uh, vooralsnog is het bijna half drie. Dit is Radio 1. E. Tijd voor het NOS Journaal met Marjan Koekoek.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 Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Jolanda van der Velden. Het is een aanrijding geweest op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen Knopen Plein en Rotterdam-Krooswijk staat 2 kilometer. De, alle rijstrookken zijn zo goed als dicht. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel topadvocaat Benedikt Fiek, verder vastgoedondernemer Cor van Zadelhof. Hij vertelt straks met welke projecten hij bezig is. En spreeuwen op de menukaart, is dat smakeloos? Boswachter Frans Kapteins is in ieder geval not amused. U kunt reageren via Facebook, Twitter met hashtag DIDD of op onze website een re reactie achterlaten. En dat is nu. Natuur op één. Spreeuwen, mooie vogels, beschermcels... doen het hele jaar hun best om een korsje bij elkaar te scharrelen. En dat is natuurlijk goed te vinden in een kersenboomgaard. Dat is één grote snoepwinkel voor spreeuwen. Maar de kersentelers vinden dat wat minder fijn. En daarom schieten ze soms spreeuwen dood. En nieuw is, zo hoorden wij deze week... is dat die spreeuwen ook eens tussen de pruimen... op een restaurantbord terecht kunnen komen... Borswachter Frans Kapiteins, ja, vindt u het goed dat dieren die toch al worden afgeschoten.. Uh uiteindelijk op een bord in een restaurant uh, terechtkomen? Nou, in principe niet. In principe worden die gewoon thuis in, in de natuur. En het gaat er in feite even over van uh, die kersenteler. Uh, heeft hij alle preventieve maatregelen genomen die hij kan nemen? Ik heb gelezen dat hij dat met uh, rammelaars en klappers heeft gedaan. Maar er zijn nog meer mogelijkheden, want er zijn diverse fruittelers... in het zuiden van het land, ook in het midden van het land... die gebruiken torenvalkkastjes, waar dus torenvalken op afkomen. En dan heb je al heel veel minder last van, ja, zeg maar, fruitrovende dieren. Torenvalkkastjes? Torenvalkkastjes en nestkasten... Waar torenvalken dus in gaan nestelen. En ja, als die in de buurt zitten, dan heeft de speel niet zoveel zin om daar in de buurt te komen, want dan, dan wordt hij vaak geslagen. Ja, maar goed, om nog even bij het begin uh, te beginnen. U vindt dus uh, de, dat de speel sowieso niet uh, neergeschoten mogen worden. Ja. En stap 2 gaat u dan ook te ver dat ze op een restaurantbord terechtkomen? Ja, want in principe horen die dieren in de natuur thuis. Ja. En, en, en, en zeker in zo'n omgeving als een biodiversiteit arme omgeving... Hè, dus waar de verschijnheid van plant en dier heel laag is... is juist als die dieren op, in het veld blijven liggen... Hè, natuurlijk fantastisch voor alle andere dieren... die daar weer gebruik van kunnen maken. Want er zijn heel veel ja, zeg maar kadavereters, maar er zijn ook insecten die ook kadavers eten. Dus laat het dan alsjeblieft in ja. de natuur liggen. Nu heeft deze man uh, van de kersenboomgaard toestemming om uh, die spreeuwen uh, neer te schieten... Vindt u dan ook dat die dan daar moeten blijven liggen in die boomgaard? In principe wel, want je kunt, uh, die, die kunnen dus opgeruimd worden door een heleboel dieren. En in een memur van tijd is dat gebeurd, want ik denk dat een, een buizet, een vols, uh, uh, aasgevers er zo mee vandoor zijn. Dus in die zin is het prima om ze te laten liggen. Het levert geen uh, rare, vieze toestanden op. Nee, zeker niet. Dus, het wordt heel gauw geschoond. Het wordt tot, tot, tot, tot op, zeg, zeg maar op de veren opgegeten. Zo. Nou, in restaurant De Pronk hier in Kothen... dat is in Utrecht een, een, een plaatsje... staan sinds kort deze afgeschoten spreeuwen op het menu. Aan de telefoon hebben we de eigenaar van het restaurant, Arjan Smit. Goedemiddag, uh, meneer Smit. Goedemiddag. Heeft u enig idee of uw uh, overbuurman is het, geloof ik, hè, van de kersenboomgaard... Alle, alle maatregelen heeft genomen om de spreeuwen weg te uh, uh, laten zijn? Nou, daar heb ik zeker een uh, idee over. Ja. Uh, ik denk dat uh, meneer Kapteins eerst eens een keer in een kersenboomgaard moet gaan, uh, gaan lopen. Oh, dat en is zegt, het en is zeker hier, uh, is. hier, uh, ja. hier uh, aan de overkant. Want ja. Uh, ja, er lopen honderden mensen door die kersenboomgaard heen uh, om, de, om de hoogstand kersenbomen te bekijken. En uh, ik wil toch even opkomen voor de kersenboer, want die doet echt alles om nu schreeuwen te verjagen tot aan het geluids. Uh, uh, uh, microfoontjes ja. en, en geluidsapparatuur met dieren, met de roofdierengeluiden. Uh, de kastjes die meneer al noemde. Uh, uh, er worden kanonnen afgeschoten. Alleen dat is natuurlijk voor de buurt uh, toch wat lastig. Want uh, ja, je schrikt je helemaal rot als je als zo'n kanon afgaat. En uh, die, die kersen die doet echt alles ja. om die spreeuwen te verjagen. En als laatste uh, redmiddel. Gaat de jager erin. En dan vallen de spreeuwen naar beneden. En dan kom ik in beeld. En ik zeg van, no waste. En mm. uh, doe wat met die spreeuwen. Het is hoogwaardig uh, uh, dierlijk eiwit. Wat ook nog een keer... Uh, ja duurzaam geproduceerd is, om ja. het zo maar te zeggen. Helder. En ja, gebruikt had op het menu. U zegt Hartstikke het is echt het, het, het, het allerlaatste redmiddel, uh, uh, Frans <lacht> Kapteins En t, het is trouwens zo dat de, de man van de gaat het niet het hele jaar doordoet, hè? Nee, zes weken heb ik gelezen. Zes weken, dus ja. dat is een ja, relatief korte periode. Uh, precies, maar het is zijn allerlaatste redmiddel. Nou goed, als dat zo is... Kijk, ik heb in, in, in stukjes in de krant gelezen. Ik weet niet of je v, de torenvallen kassen gebruikt heeft. Of Zou dat zijn geweest? Nou, oké, okay, prima. Ja, dan, dan, dan, dan is het prima, maar goed, dat stond dus niet in het, in het artikel. Dan zeg ik, oké okay, dan, dan is dus het prima dat die meneer tot afschot overgaat. Want dat is in onze Nederlandse samenleving is dat duidelijk. En dat gebeurt op andere zeg maar, terreinen ook. ik ken kersenboomgaarden heel erg goed. Want in Brabant hebben we er ook heel veel. Um, ik zeg alleen, op het moment dat dus, zeg maar, dan het afschot heeft plaatsgevonden... Mm -hmm. laat die dieren dan rustig liggen. En ja. laat de natuur ja, dat, daar gebruik van maken. Meneer Smit, laat niet. die dieren rustig liggen. Nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk in deze kersenboom, omdat daar honderden mensen rondlopen. Als we die dieren laten liggen, dan, dan, uh, dan de mensen lopen met kinderen. Uh, die dieren liggen te verrotten, hè. die liggen echt te verrotten onder de bomen. Dat was ook het, het, het pijnpunt wat, uh, wat ik zag en waarbij ik dacht van ja, hier moet nog iets mee. Uh, die kinderen die pakken die, die dode diertjes op. Uh, weet je, uh, ja, ja. weet u hoe lang ze daar liggen? Ja, meneer Kapteins, dat klinkt inderdaad nou, niet al geest. Als het zo, ik ken, ik ken die kersenbomen specifiek niet. Nee. Dus stel dat druk is, dan lijkt me het ook niet zo moeilijk om te zeggen van als je dan toch uh, die afschot doet uh, laat de jaren het meenemen en leg ze het in Bosneer of in, in, in, in een Maar omgeving. niet naar dat restaurant nee, aan de overkant van de weg? Nee, want je krijgt een oneigenlijke situatie. Uh, uh, voor het opzetten van een vogel moet je een vergunning hebben. Voor het zeg maar uh, doodschieten van een vogel moet je een vergunning hebben. En je zou dan zomaar uh, uh, allerlei dieren die in, het, in de natuur overleven. Als je een bepaald afschot hebt, zou je dan kunnen afleveren aan restaurants. Nou, dat lijkt me niet zinvol. voor. Nee, maar dat, dat, lijkt me dat veel is niet vraag, Ik zit tegenover. Over die kersenboomraad. Ik zit ja. tegenover die kersenboom gaat. Maar je kunt en, er ook toch, kunt er tenminste... Er door eten te niet weggooien. Het nou, is, nou, gewoon, het is dit, toch is, een duurzame gedachte. Het is, is een veel betere ik... gedachte, om terwijl onze biodiversiteit gewoon heel, heel erg laag is. <lacht> het is een betere gedachte om, zeg maar, die dieren te laten opeten door andere dieren. Ja, maar ik zal een ander voorbeeld geven. Ja, met koeien en ganzen toch ook niet? Ja, maar die koeien en ganzen zijn niet natuurlijk. Als die natuurlijk hier zouden zijn, En dan die, die bedreigt en beschermt meneer Arjan Smit. Ja, ik, ik, ik zou een ander voorbeeld geven. Uh, de grote supermarkten die, die maken stunts met kersen, die komen uit Polen, uit, uit Cyprus, uit Griekenland, uh, uh, uh, uh, voor 2 euro de kilo. Die kersenboer heeft het al moeilijk genoeg. Nee, om je vind... zijn kersen aan de nee, wand te brengen. Het... En, goed. en die auto's die, die, auto, die, die, die vervoeren nee, die, die kersen vanuit die landen hier naartoe. Er is meer uh, schade door okay. die auto's aan. Aangericht... Maar meneer Kaptein, uh, Kapteins, u bent bang dat dit het begin is van nog meer ellende, Precies van dat. nog meer dieren die gewoon het slachtoffer worden, worden van dit feit. Kijk, op ja. zich heeft die kerstbroer gelijk, en ik vind ook dat hij alle maatregelen moet nemen om zijn te hoog te houden, maar laat dan zeg maar, de natuur zeg maar, zijn gang gaan met de dieren die daar, en ook heel veel jagers doen dat ook sowieso, en bij een heel boel natuurbeschermingsorganisatie als iets afschot is, dan laat je dat gewoon liggen in de natuur, of je brengt het ergens naartoe waar de natuur het zelf kan oplossen. Arjan Smit, heeft u al veel cliënten gehad die uh, kwamen voor de spreeuwen? Ja, uiteraard uh, door, door alle media-aandacht uh, <laughs> ja, ja, ja, lijkt dat het logisch is... dat mensen nieuwsgierig worden. Zijn ze tevreden? Alleen, alleen dat is niet mijn, mijn opzet geweest. Ik ja. wilde mij profileren als streekrestaurant en ik, uh, ik serveer ook wilde gans en ik serveer wilde duif. En ik maak nu een combinatie van schadewild als gerecht. Ik ja. Dat past goed bij mijn, mijn restaurant. En het smaakt en, goed. En dat smaakt goed. En daar komen mensen op. Natuurlijk ja. komen er mensen op. Ho, hoe duur is een gerecht met spreeuw? Ja, dat, <laughs> dat, dat, is, dat is helemaal niet de sprake. Want het, ik, <laughs> het ik zou het gratis weg willen geven. Oké. Okay. de banken. u aan. Ja. We gaan weten. Dank u wel, Arjan Smit. Ja. En natuurlijk onze boswachter Frans Kapteins. Het is uh, tijd voor uh, muziek. En ook dit keer live muziek in Dit is de Dag. Van Jacco Gardner. Hallo Jacco. Hi. Gardner, hè? tuinman. Toch? Ja. Klopt. Is dat je artiestennaam of? Uh? Uh, het is gewoon mijn, mijn eigen naam. Hoe kom je aan een Engelse naam dan? Uh, mijn opa ja, is geboren in Engeland en mijn vader is geboren in Australië. Dus uh, ergens. ik heb Engelse roots. Oké, okay, wat ga je voor ons spelen? Uh, wij gaan spelen Chameleon. Chameleon. We zijn benieuwd. We gaan graag naar jullie luisteren. Oh, the lights are flashing by. Questions in my brain I try to close my eyes Gardner, dankjewel, straks dankjewel. meer van jullie. Ja, Cor van Zadelof, u zit al meer dan 45 jaar in het uh, commerciële vastgoed. U verhuurt en verkoopt voornamelijk kantoorpanden. Panden. Uh, op het moment gaat het niet zo goed met de sector, dat is duidelijk. Ik las dat er maar liefst 7,62 miljoen vierkante meter kantoorpand leeg staat. Klopt dat? Bijna? Ja, ik heb het niet nagerekend. <laughs> dat is nogal wat. Dus uh, het is nogal wat, ja. Maar het is duidelijk dat er in Nederland veel kantoorpanden leeg staan. Oh, er staan er veel leeg. Hoe moeten we dat oplossen? En uh, je moet eigenlijk eerst naar de oorsprong kijken. Het is uh, begonnen doordat uh, het motief om kantoren te maken... niet meer gestoeld was op het vraag- en aanbodsysteem... maar op de aantrekkelijkheid... omdat de eindbeleggers zo'n geweldige prijs over hadden... Voor verhuurde kantoren. Hm. En dan krijg je het systeem dat je maar tien jaar verhuurt. En na vijf jaar gaan ze alweer naar een ander pand uitkijken. En dan blijft de eerste belegger met de zaak zitten. En dat kan een tien, twintig jaar doorlopen. Maar die periode loopt nu wel zo'n beetje af. En die af, periode die is niet compleet... Dat het geen meer oplevert. Uh, nee, natuurlijk. nee, want uiteindelijk zijn de beleggers erachter gekomen... dat ze idiote zaken gedaan hebben en dat het vooral ook bij de cv's, fiscaal gedreven zaken zijn. En als het niet gestoeld is, als zaken doen niet gestoeld is... op reële waarden en vraag en aanbod, dan gaat het altijd fout. Doet u dat pijn, de, dat men geen oog had voor de schoonheid van het gebouw... en, en de passie van, van het vak? Ja, nou, werd het, het echt het, om zou moeten gaan? Het, het, het doet wel pijn, maar aan de andere kant... De, de meeste pijn wordt geleden door de mensen die het zelf veroorzaakt en hebben. En dat is een harde les die en, nu wordt uh, geleerd. We moeten geen krokodillentranen hebben. Nee. Dus, uh... U probeert toch leegstaande kantoorpanden nieuw leven te geven. En u uh, heeft een uh, categorieindeling van kansarm ja, tot hebben... kansrijk. Van die zeg maar 7,5 miljoen, uh, er is uh, uh, misschien 1,5 miljoen kansarm. Nou, dat moet je gewoon slopen. En dan heb je kansrijk. Een voorbeeld even, kansarm. Kennen we een uh, bekend gebouw wat, wat u betreft tegen de vlakte kan? Uh, kansarm, er zijn gebouwen die uh, bijvoorbeeld tussen... Uh, uh, ...zuidoost en het AMC in staan. Er staan een aantal gebouwen... ...die uh, in de zestig jaren gebouwd zijn. De kwaliteit is niet goed. En er ligt veel te veel. En het, uh, ongeschikt net, voor wat dan ook? Ongeschikt. N gewoon, niet eens voor studenten? Gewoon slopen, juist. Want er gaan studenten ook niet zitten. Als uh, een kantoorgebouw... Langs een, uh, ...langs een rijksweg... ...waar er tien van staan. Uh, mensen willen daar niet werken meer. Nee? En, dus dat is heel snel klaar. Oké. Okay. En... Uh, maar zo is het ook bij Sloterdijk. Ik, bedoel, uh, ik heb uh, een paar pas geleden het voorbeeld genoemd van de Telegraaf. Hoe zijn ze op het onzalige idee gekomen... om dat te verplaatsen naar de basisweg vanuit de Nieuwe Zuid voor Burgwal en uh, nu zitten ze met gebakken peren... want ja, die, die journalisten konden toen niet meer naar Scheltema. en u weet, een journalist ja. wil altijd leuk in de kroeg ah, goed. communiceren. N nu, en, nu is het een stuk goedkoper voor ze... en hebben ze misschien iets meer nee, 400 het, het, het, te Nee, want het wordt nu weer goedkoop... Om, want elke verhuisbeweging is op het ogenblik goedkoop. Dus ik zou zeggen, als bedrijven grijp je kans... want nu kun je ook goedkoop weer naar de locatie... die je eigenlijk altijd gewild had. In de binnenstad... Uh, in de binnenstad, maar ook uh, aan de randen van steden... met goed openbaar vervoer. Het pand dat u nu uh, op het oog heeft en waar u aan de slag gaat in Amsterdam... aan de Wieboudstraat, het oude Volkskrantgebouw... Uh, is dat nou kansrijk altijd geweest? Uh, dat is, uh, Ik heb het niet op het oog. Uh, het gebouw is gekocht door meneer Heijmans... en die wilde een uh, professionele onroerend erbij hebben. Toen hebben we besloten om dat als partners uh, verder te ontwikkelen. Uh, dat is een prima locatie... Deze locatie zal altijd goed blijven. Uh, dat, dat is een straat. Dat, uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat al die gebouwen... het, het, het, het trouwgebouw en het paroolgebouw van vroeger... die gebouwen krijgen allemaal weer een goede bestemming. Want die locatie is gewoon goed. Dat is kansrijk. Ja. Of nou, in ieder geval, Kans het is kanshebbend. Je uh, moet uh, er wel in investeren. Uh, uh, het wordt een hotel, hè, dit uh, Volkskrantgebouw. Uh, een Volkshotel, volks volks ja. Dat klinkt een beetje, ja, Volks, ja. Nou, nou, dat, het, het, Een soort staatshotel, het, nee. Dat, maar het klinkt niet dat, zo maar schiek. Het, de bedoeling is om aan te geven dat het een betaalbaar gebouw... betaalbaar hotel wordt. Maar het is niet alleen een hotel. Het is ook een broedplaats voor jonge ondernemingen. Voor het, is een, een, het wordt een hele creatieve omgeving... waar uh, vooral jonge starters enzovoort graag terecht gaan... en ook daar gaan logeren. Het is niet uh, communistisch bedoeld... want <laughs> het, uh, het, dat doet me denken aan de verandering die de gemeente Amsterdam... en dat is op het ogenblik heel actueel... Uh, van plan is om de erfpachtsvoorwaarden te veranderen. Ja. En dat doet me echt aan communisme denken. En communisme werkt niet heeft niet gewerkt en zal ook nooit Goed, werken. want de, de vraag zou zijn aan u, maar u, u stelt hem nu zelf al. Uh, werkt de gemeente, werkt de overheid mee om dit soort panden inderdaad weer op te knappen en een nieuw leven te geven? Nou, we hebben het, uh, het, het, net de ervaring bij het Renault gebouw gehad. Ook in Amsterdam? De, ook in Amsterdam. En uh, daar was een 75-jarig vast erfpachtcontract En daar wilde de gemeente de erfpacht verhogen van 17,500 naar 350.000. Want u dus had het pand op het oog om daar mooie dingen mee te fout. doen. En, en de erfpacht die schoot omhoog. En uh, doordat er een, van een garage uh, een kantoor gemaakt werd... schoot de erfpacht omhoog. Maar de gemeente bleek dat ze dat niet konden vragen. En dat was ook heel makkelijk te zien in het contract. Maar dat is dan het misbruik maken, vind ik... Van de gemeente. Want u heeft zich daar tegen verzet. En we hebben ons te tegen verzet en we hebben het tot in het hoge beroep alles gewonnen. En geen bloemetje gehad van de wethouder, want dat doe ik altijd. Als ik, ik heb ook wel eens een zaak verloren. En dan feliciteer ik de tegenpartij. Ja. Ik jongen, we hebben ongelijk gehad. Maar, maar ik vind het nog veel erger dat een ambtenaar in overheidsdienst zo'n fout maakt dan dat je in een gewoon communicatief met, de, met een burger bezig bent. Want van die ambtenaar mag verwacht worden dat, als die, dat die, als die een rekening stuurt... dan mag de burger verwachten dat, dat, dat die het terecht is. Ja. En, en als het daar niet terecht is, daar zou zelfs een straf op moeten staan. Hmm. En ik proef gewoon uit uw woorden, het, het zou leuker zijn... Uh, als de gemeente, de overheid, dit soort projecten zou stimuleren. Nou ja, de, de, de, de particuliere Tegenrepen. initiatief investeert daar tientallen miljoenen... En het hele plein is er fantastisch door geworden. De gemeente heeft geen stuiver bijgedragen aan die hele investering. Maar de stad is en er beter op geworden. En dan wil je worden. wel een arbeidsloos inkomen hebben. Er is op het ogenblik, uh, heeft de gemeente het initiatief genomen... voor, voor een erfpaswijziging. Uh, de regels gaan veranderen. En de stichting uh, uh, Erfpachtsbelang Amsterdam heeft zelfs het initiatief genomen tot een referendum. Dat is nu aan de gang. Om het en ik wil tegen te iedereen houden. oproepen om dat referendum te ondersteunen... door handtekeningen te zetten, want het is de reinste... Uh, afbreuk van het eigendomsrecht wat de gemeente ja. Amsterdam nu wil. Want als dit doorgaat, dan kunt u in de toekomst geen zaken meer winnen... als u de nee. erfpacht aanvecht. Nou, bij elke zaak is. ligt anders, want dit zijn oh. oude erfpachtcontracten en nu gaat het erom wat men nu voor maatregelen zou nemen. Hm. Maar mij gaat het erom, we moeten Amsterdam aan de ene kant... want ik, I love Amsterdam, maar aan de ene kant stimuleren we dus... Gewoon uh, grote bedrijven naar Amsterdam te komen... investeerders naar Amsterdam te komen... en aan de andere kant breken we het net zo hard af... door gewoon zo'n erfpachtseigendom uit te hollen. Ja. En de, de, de waardegroei alleen naar de gemeente. De gemeente gebruikt als heel ander initiatief van sturing. Nou, je kan alles sturen zonder erfpacht te hebben. Cor van uh, met passie en als pionier... Uh... Spreekt u over de vastgoedsector? Toch is deze vastgoedwereld een turbulente wereld. Heel even luisteren naar het volgende fragment. In de vastgoed geldt één ding: snel heel veel geld verdienen. De vastgoedsector die krijgt een steeds loesje imago. De keukentapes geven een redelijke indruk van de stijl van zaken doen van vastgoedhandelaar Willem Enstra. De klimopzaak, klimopzaak. En dat is het grootste fraudeonderzoek ooit. Dat er in bepaalde delen van de vastgoedsector dus allerlei dingen nog mis zijn. Vreselijke toestanden in de vastgoedsector, handelingen die niet correct zijn, allerlei cowboys, fraude, fraude, fraude. Waar zouden we zijn zonder een bona fide en goede vastgoedsector? Cor van Zadelhof, ja de vastgoedsector, fraude, fraude, fraude, de grootste fraude die ons land ooit kende. Nee is onzin, er is in het hele geld- en bankwezen... Ja, dat kwam en nou. ...andere bedrijven, ook al fraude kwam daarna... ...die waren al veel eerder aan de gang waarschijnlijk... ...maar die hebben ze later ontdekt dan. Ja. En uh, het, het, het is gewoon zo, je kan in elk beroep uh, is fraude. Ja, maar dit maar dat is wel iets groter En oké, okay, dit was wat erg. En hier heeft de pers inderdaad jongens van het FD hebben daar een hele goede rol gespeeld... Een goede rol. om dat eens een beetje echt naar voren ja. te brengen... want dat werkt ook wel weer preventief dan. Ja, want u uh, heeft zich daar altijd ver van kunnen houden. Nou, van kunnen houden, van gehouden. U, u bent er ver van gebleven. Ja. Maar deed het u pijn dat uw collega's uh, zich toch ja, met deze zaken in liet, inlieten? Jawel, maar dat gebeurt nogmaals, dat gebeurt in elk vak... en 90% of 95% van mijn collega's laten zich er niet mee in... Dus waarom zal ik pijn hebben? Ik vind het prima dat, dat fraude boven water komt. Ja, u bent altijd ver van weggebleven, desalniettemin. Uh, is het wel eens op u afgekomen dat u het tegen moest houden? Nou, iedereen... Uh... Uh, komt wel eens, uh, wordt wel eens uh, in de verleiding gebracht... en uh, dan moet je tegen kunnen in het leven. Kunt u er iets dat is over in, de privé -sfeer zo, hè, dat in de privésfeer ook zo. Maar in het geval van... <laughs> dan de moet u niet zo te lachen deze advocaat. Die begint gelijk te denken aan vrouwen, zeker. Maar. <laughs> Wat was er aan de hand? Nee, maar ik, ik bedoel... Natuurlijk uh, zijn er wel eens taxateurs uh, die dan wat toegeschoven krijgen... of beloofd als ze wat hoger taxeren of zo. Nou, daar staat de doodstraf op in, uh, in ons bedrijf. En, uh, dus wij hebben gouden regels, we laten ons er niet mee in. En we zijn objectief en werken op ja. een zuivere manier. Maar natuurlijk, in elk bedrijf waar gewerkt wordt, zullen ook wel eens... Foutjes gemaakt worden. U werkt al 45 jaar in de vastgoedsector. Je ja. bent nu bijna 75 of al 75. Ik ben 75. 18, ja. en, ik, en ik ben heel blij dat ik ja. er zo lang in werk, want dat heeft mij ook behoed. Maar is de wereld veranderd? Van de, van deze, de vastgoed? Ja, de wereld is compleet veranderd. We zijn van een, van een, van een uh, zaken doen op handslag, op vertrouwen. Op handslag? Handje klap? Handje klap, gewoon elkaar recht in de ogen kijken. Precies. En nu is het de computerisering... en de daar ten gevolge van zaken doen met mensen die je niet kent. En ik weiger in principe nog steeds zaken te doen met mensen die ik niet ken. Maar dat komt voor zonder face contracten Dat vraagt om dikke contracten, want dan moet je overal op voorbereid zijn. Hmm. En als je gewoon met iemand afspraken maakt, dan weet je wat ieders intentie is. Ja, maar ja, het is toch wel heel prettig als het zwart-op-wit uh, digitaal uh, ja, uh, wordt vastgelegd. In plaats kun je van wel stellen, maar dan moet je mooie dus, blauwe ogen en van. En dan vergeet je altijd dingen. Als je dingen digitaal vastlegt en alles ex expliciet vast wil leggen, dan. We zijn er altijd, worden de zaken vergeten. En daar zijn bedrijven die erop uit zijn, juist weer. Om dat te om vinden da om dat te, van te en daar voren, misbruik van te het maken. Het Europese aanbestedingssysteem uh, is een gedrocht. Want er zijn al advocaten die alleen maar gespind zijn. Dan komt er een heel pakket, een bidboek. En dan gaan nou, ze in kijken. In dat bidboek kun je van tevoren al zien: daar en daar kan ik het doorheen slaan. Ja. Maar heeft, het... u, heeft u een mobiele telefoon bijvoorbeeld? Ja, dat, maar ja dat, uh, een dat simpele. Is toch, dat is toch ja? Uh, ja? fantastisch? Ja. Nou, hartstikke <laughs> handig, maar waarom vraagt u dat? Heeft u een laptop? Ik heb ook een laptop. Oh, dus dat nog wel? Ja, nee. Uh, daar gaat het niet om. Het is fantastisch om de krant in het buitenland te kunnen lezen. En, uh, maar geen zaken doen via die laptop. Maar, uh, en dat je zaken bevestigt. Maar de basis van een zaak is dat je met mensen zaken doet die je kent. En dat voorkomt een grote juridicering. En uh, advocaten zijn er wel helemaal noodzakelijk kwaad. Uh, dat moet u maar accepteren van me. Hm. Maar... Uh, het is zo dat er juridisering ontstaat doordat mensen zaken doen met mensen die je niet kent. En zoveel dingen vastleggen. En zoveel dingen vastleggen ja, de en er worden altijd weer dingen vergeten. Ja, ja. Tot slot, um, uh, we vragen veel gasten die er enige kijk op hebben uh, hun mening over de recessie, over het huidige kabinet. Als het u uh, aangaat zouden we over de woningmarkt uh, kunnen praten. Wat is uw gouden tip aan onze premier om uh, het land een beetje te redden? Nee, de woningmarkt. Ik, ik zit dan toevallig uh, helemaal niet goed in die woningmarkt. Nou ja, maar zit er ik, tegenaan? Ik, kijk hem wel, ja. ik kijk hem wel op een afstand. En laat ik het zelf. Ik, ik hoop vurig dat het nu praktisch het leed geleden is. En uh, het zou waarschijnlijk heel verstandig zijn. Want een van de redenen waarom die markt zo opgeblazen is geweest. is helaas die hypotheekaftrek, ja. Waardoor de prijzen gewoon omhoog gegaan zijn en daardoor. Het ging het voordeel naar de verkoper. Dus die aftrek en, die moet weg? En als je gewoon de aftrek weg en compenseert met een belastingverlaging... dan ben je een stuk zuiverder bezig. Want het moet wel betaalbaar blijven? Ja, het moet, de overheid moet natuurlijk... dat gat moet niet nog groter worden. We moeten nu wel uh, gewoon alleen geld uitgeven als we het ook binnenkrijgen. Zij, Cor van Zadelhof, waarvoor dank. Dit is de dag, is uh, nog niet voorbij. Straks het vervolg en uh, dan praten we onder andere met Ad Visser...